De verdwenen koning. Een hoorspel in zes delen naar de gelijknamige roman van Raphael Sabatini. Regie, Dick van Putten. Vierde deel, De hertog van Otranto.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 ziet La Salle de jonge man in gesprek met een zaalwachter. Maar ik moet hem spreken, hoort u. Ik moet hem spreken. Nou, dat kan. U hoeft maar te wachten tot hij uit de gevangenis komt. Dat is <laughs> tenslotte vijf jaar. Lacht u mij niet uit, alstublieft. <laughs> ik zit door die man een grote ongelegenheid. Ik moet hem noodzakelijk spreken. Nou, dat had u gisteren moeten komen, toen u nog niet veroordeeld was, hè. Nou, dat had misschien gekund. Ja, hoe verschieten mensen, daar doorlopen. Ja, de zaal uit.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 was ik misschien tevreden geweest met de werkelijkheid. Ik hunker naar vrede, monsieur. En die wacht me in Le Locle. Als ik me maar schikken wil. Als je vrede kunt vinden door naar Le Locle terug te keren, kunnen we dadelijk gaan. Wij? Er is niets dat mij aan Brandenburg bindt. Ik ga naar huis, denk ik, en de Le ligt op mijn weg. We zouden samen kunnen reizen. Zou u dat willen doen? Als we zijn, zal mijn oom alles terugbetalen. Hè? Dat doet er niet toe. Ik zou je ook verder kunnen meenemen.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 Mogelijk, Charles. Lieve jonge oh, jongen, laat me je omhelden. Waar zijn Justine en zo zeg. Achter het huis. Justine, kom Komen jullie, Charles is terug. Charles is er. Oh, oh, wat ben ik blij dat je weer thuis bent. Jongen. Charles. Oh, Justine. De goede Charles drinkt mij mezelf voor te stellen. Ik ben Florence de Lassalle, uw dienaar, madame. Oh, dat... welkom op Monsieur. Florence. Dit is mijn nichtje Justine, van wie ik al zoveel verteld heb. Justine, dit is mijn vriend Florence de Lassalle. Je hebt me nog niet half genoeg verteld. Als Mademoiselle mijn nichtje was geweest, had ik over weinig handels meer kunnen praten. <laughs> mijn complimenten, Mademoiselle. Dank u, monsieur. Ja, wat is hier aan de hand? Nee, maar, charme jongen, daar heb je goed aan gedaan. Hoe is het met je? Om, Joseph, wat ben ik blij dat ik u weer zie... Om, dit is Florence de Maar laten we toch naar binnen gaan. We moeten nog eten. En jullie zullen ook wel hongerig zijn van de land. Nou ja, dat is goed. En ik kan Charles ons het eten zijn bedevaren ja. vertellen. Oh, Komt u maar, monsieur. En in Brandenburg.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 Roshan. Wacht, vader. Charles, je kunt... Zwijg. Hij wil gaan, dus hij gaat. Joseph, toe. Hij gaat. U geroepen was? Maak de wagen reisvaardig, direct. Goed vijf. Vader, hij mag niet. U stuurt ja. hem zijn ongeluk in. Je hebt hem de keus gelaten en hij heeft gekozen. Laat hem zijn weg gaan. Je vergelding, monsieur. Vooral wat ik gedaan heb. Ik betreur hem klaar de dag dat ik hier mijn huis heb opgenomen. Ga, meneer. De waag staat te wachten. Ga. Oh, vader, alsjeblieft. Laat hem zo niet weggaan. Ja.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 Naar de gelijknamige roman van Raphaël Sabatini. De rolverdeling was als volgt. De verteller, Harry Bronk. Een zaalwachter, Jan Verkoren. Charles Delis, Hans Kersenberg. Florence de La Salle, Paul van der Leck. Joseph Perrin, Jos van Turenhout. Tante Suzanne, Tine Medema. Justine, Els Buitendijk. Fouché, Paul Deen. Desmaris, Sarko van der Made, Madame de Castillon-Fouquier, viche Bouwmeester, Marquis de Sou, Frans Somers, en Pauline, Corrie van der Linden. De regie had Dick van Putten.